zit van der Linde met het NOS-journaal. Een kleine meerderheid van de Nederlanders staat achter de versoepelingen die vorige week zijn ingegaan. Maar een even grote groep vindt dat het daar wel bij moet blijven voorlopig. Dat heeft INO Research onderzocht in opdracht van de NOS. Tegenstanders hebben het gevoel dat er is versoepeld onder druk van de publieke opinie. Voorstanders vinden versoepelen essentieel voor het welzijn van jongeren en ondernemers.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 Het is premier Netanyahu van Israël niet gelukt om binnen vier weken een regering te vormen. Netanyahu heeft het mandaat teruggegeven aan president Rivlin. Naar verwachting krijgt de leider van de tweede partij bij de verkiezingen nu de kans om een coalitie te vormen. Het kabinet neemt begin juni een besluit over het invoeren van het vaccinatiebewijs. Dat verwacht demissionair minister De Jonge. Hij wil het vaccinatiebewijs voor de zomer geregeld hebben. Het bewijs moet ruimte geven om te reizen en naar evenementen te gaan. In Wageningen is vannacht het bevrijdingsvuur ontstoken. Loopgroepen brengen het vuur in een estafette door heel Nederland. De aankomst van het bevrijdingsvuur is meteen de start van de lokale 5 mei activiteiten die allemaal digitaal zijn. De 5 mei lezing wordt dit jaar gegeven door de Duitse bondskanselier Angela Merkel via een live verbinding vanuit Berlijn. En een vrouw uit Mali is bevallen van negen kinderen. De 25-jarige vrouw werd in eerste instantie in Bamako verzorgd... maar vanwege haar bijzondere situatie werd ze voor de bevalling overgebracht naar Marokko. De vijf meisjes, vier jongens, kwamen via een keizersnede ter wereld en maken het goed. Het weer nog. Vanochtend opklaringen, maar soms ook een bui. Later op de dag zelfs hagel of wat onweer. De zon laat zich af en toe zien en het wordt maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De A8 Zaandijk richting Amsterdam is nog dicht bij de brug over de Zaan. Dat komt door technische problemen. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, op TV radio en internet. Met nu de nacht. This is the last time.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 Ik heb Iemand gedacht. Ik weet hij bij mijn bloed. Hoort eens in het woord. Hier is het allemaal. We delen dat gevoel. Hier spreekt het argument. Ja, Ik Volg mij erbij, ik ben klaar. Ja, het is niet dus te zelf gelopen. Welke tent zullen we gaan zitten, Dirk? Wat denk je? Ik We even gewoon hier als je het niet ergens vindt. Blijf jij maar liggen, dan ga ik even twee haringen halen. Moet je er eitjes bij? Ja, doe maar ligt. Zie Uit mijn leven bent Weg uit mijn bestaan Niemand ooit de reden kent Waarom jij moest gaan Zou de lot je leven leiden dan Zijn je wegen al bepaald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 Alles is veranderd sinds jij hier niet meer bent. Ik lees je naam in de sterren, overal, waar ik ga bij ons sta. Fluisterend hoor ik van verre, jouw geluid, je leeft nog elke dag. Was je nog maar even hier die zalen Yeah. Give me hope, Joanna, before the morning come I Give me hope, Joanna, hope, Joanna, hope Before the morning come I hear she makes all the golden honey To buy new weapons, any shape of guns While every mother in a black soweth Or fears the killing of another son Sneaking across all the neighbors. zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een kleine meerderheid van de Nederlanders staat achter de versoepelingen... die vorige week zijn ingegaan. Dat heeft INO Research onderzocht in opdracht van de NOS. Een even grote groep vindt dat het wel bij deze versoepelingen moet blijven voorlopig. Het kabinet neemt begin juni een besluit over het invoeren van het vaccinatiebewijs. Dat verwacht demissionair minister De Jonge. Het bewijs moet ruimte geven om te reizen en naar evenementen te gaan. En een vrouw uit Mali is bevallen van negen kinderen. Dat ging via een keizersnede met hulp van Marokkaanse artsen. De vijf meisjes, vier jongens en moeder maken het goed. En het weer nog, regen en zon wisselen elkaar af met maximaal 10 graden. VF I need it Is ze Let's go. There's questions in the state. six out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 Je